Nieuw op Sun FM. You are my sunny day. I love you. I want you to. Met de stay. nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en scoor die select deal. Alleen vandaag wasverzachten en wasparfum van onder andere en Venice nu tot 70% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle select deals bij bol. Deze week een etentje, dresscode gezellig.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 Een minuut over acht Joost hier het Q Music nieuws van nu.nl. Echt van Rebecca. Goedenavond. Mona Keizer heeft besloten om de BBB te verlaten. Dat vertelt ze aan de Telegraaf. Keizer voelt zich gepasseerd want zij zou Caroline van der Plas eigenlijk opvolgen als nieuwe partijleider van de BBB, maar op het laatste moment werd er toch voor Henk Vermeer gekozen. Mona Keizer noemt dat een grote vertrouwensbreuk en daarom gaat ze voortaan zelfstandig verder in de Tweede Kamer. Amsterdam heeft de BOA's een wapenstok gegeven op basis van foute geweldcijfers. Ongeveer de helft van de BOA's heeft te maken met fysiek geweld. Maar in eerdere rapportages werd er gesproken van acht op de tien medewerkers. De gemeenteraad wil dat burgemeester Halsema zo snel mogelijk uitlegt hoe dat kon gebeuren. Na vier jaar oorlog is er in Oekraïne een groeiend tekort aan soldaten. En daarom worden mannen de laatste tijd steeds vaker van straat gehaald. Zo ook de zwager van deze man uit Nederland vertelt hij bij vandaag. Je wordt opgepakt, je gaat trainen en je gaat naar het front. Je hebt geen tijd om even nog even te knuffelen of te zeggen van... hé, hey, ik hou van je, whatever. Dat maakt het heel lastig. Ja, het zorgt voor grote spanningen. Sommige Oekraïense mannen komen hun huis niet meer uit... of zitten zelfs ondergedoken. De mobilisatiedienst vindt het tragisch... maar zegt dat de dienstplicht noodzakelijk is. En we ergeren ons op de werkvloer het meest aan collega's... die constant aan het klagen zijn. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Vooral vrouwen vinden al die negativiteit hartstikke irritant. Mannen storen zich meer aan zinloze meetings die veel te lang duren. En verder staat roddelen ook nog in de top drie van kantoorirritaties. Het weer er nog van Weerplaza. Vanavond overwegend droog bij een graad of zes. Morgen begint grijs, maar later klaart het op... en dan wordt het maximaal 13 graden. Hij flitmeister meldt geen vertragingen. Okay dan here we go, Rezo meteen where is my husband the whisky leaf on 5 room five payphone afrogic and LOA Black This is in my world. I had a dream I was standing Intentions reflected Sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing.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 Een lieve Maroon 5, en payphone een bij je music. En ook artiesten die hebben een paar gekke gebruiken voor als ze gaan optreden. Nou, Paul Malone heeft bijvoorbeeld altijd een Red Cup met bier en een Peukie. Vindt hij gewoon lekker? Sigaretje, biertje, dan gaat hij lekker spelen. Hij is ook gelijk de enige persoon die dan binnen mag roken. Nou, Harry Styles die houdt ervan om een banaantje te eten voor de show. Net even een beetje met die bezoekstaande ouwe hoeren. Even een paar snelle suikers erin. Is ook, is ook een beetje een soort marathonrenner eigenlijk als het ware. Dan even lekker net een, net een, net een banaantje. Uh, Ray doet ook iets raars. Ik weet hier of je wel een show, uh, show van Ray hebt gezien. Uh, maar Ray treedt altijd op op haar blote voeten. Dat klinkt leuk. Tot er tijdens een concert in Manchester... een dienblad met glazen kapot viel. En overal glasplitters laag. Ja, dan kan je natuurlijk wel kappen. Dan kan je het wel laten komen. En ondertussen verder zingen. Maar Ray... die en geen millimeter meer vooruit daar op die blote voeten. Hey, sta maar eens twee uur met je blote voeten op een houten vloer. Kautenen, jongen, hebben serieus kou Athene? Dit is Ray Hume. Dit is Where's My Husband? They is coming. Yeah, I want you, baby, so You. Slow Hands, ook natuurlijk gewoon een product van een talentjacht. One Direction werd gevormd. Bij een talentjacht. Nu is het zo dat ze in Zweden er ook van wat, uh, wat van kunnen. Uh, daar was namelijk de tienjarige Zara Larsson. Zara Larsen Die kwam binnengewandeld bij uh, Swedish God Talent. Klein meisje, tien jaar oud. En zij zong daar The Greatest Love of All van Whitney Houston. Nogmaals, een klein meisje. Tien jaar, blond, zingt daar dit. Oh God, Niet normaal, toch? Dat is dan nog één keer, nog één keer. Als je morgen in de basentijd nog even die volledige auditie op kan zoeken, dan moet je dat zeker even doen. Dat zal je niet verrassen. Maar zij won uiteindelijk ook die show. En zij zei zelf, ja, zelf, ja ik voel aan alles dat ik een wereldster zou gaan worden. Nou, here you, here you are. Sarah Larson, Midnight Sun. I like your playlist, boy. Turn it up a little. So you drive a little faster Ain't taking nothing time, But I'm feeling so high Show my tan lines Low rise rooftop Now it's golden Now all the time It's a midnight sun Kissing under the red sky Laying on your chest like this Hold me like the pebbles in your hand And then Live with your heart out is my favorite part now Jimmy is a can fix what you did and break. Normaal? Dat is normaal, man. Of niet? Ja. Lekker zo, Ja, vraag je nog wel eens af: hey, die gekke gewoonte die ik heb, is die nou echt heel erg gek? Of valt het eigenlijk allemaal best wel mee? Nou, daar kun je antwoord op krijgen in de avondshow. Iedere dag doe ik een klein bevolkingsonderzoekje naar het gedrag van onze Q-luisteraar. We eindigden vorige week met de gekke gewoonte van Marijn. Dat ik de overige sauszakjes van een McDonald's allemaal lekker leeg ja, sorry, ik moest hier heel even van komen. Ik was er vorige week niet. Um, Marijn had een gekke gewoonte, nogmaals. Dat ik de overige sauszakjes van de McDonald's allemaal lekker leeg slurp. Ja. Hij slurpt dus de sauszakjes, want het zijn geen bakjes tegenwoordig meer. Het zijn zakjes. Dan zuigt die leeg van de McDonald's, van de fastfoodketens. Nou, dat werd niet normaal bevonden. Nee, gelukkig maar, via de Q-music-app. Mocht je nou zelf in het bezit zijn van een gekke gewoonte... deel hem vooral dan via de Q-music-app. En ook Samba,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 Oh. Lots of milk, loads of chocolate flavor, moelen milk protein. The moe you can't resist. Wij zijn open. Open over gokken. Open over de verleidingen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 Boek nu een vakantie, dichtbij of ver weg, bij Villa4You. Unieke vakantiehuizen. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet. Koeko, De Terlulu. gek. Dus sprint terug voor de zwarte Sony XM5 koptelefoon... voor maar 222 euro. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt.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 Joost winkels. Ja, hou je mening maar in de aanslag. Die mag je zo meteen gaan geven over een gekke gewante. Music Thank you. Music en levels. Normaal. Dat is normaal, man. Of niet? Lekker zo geloof Hey, Ronald, goedenavond. Goedenavond, Joost. En hey Ronald. Welkom in Hi. Normaal of niet, waarin we gekke gewoontes onder de loep nemen. We eindigen de vorige week met de gekke gewoonte van Marijn. Hij zuigt dus sauszakjes leeg van de McDonald's. Als ik jou dat zo vertel, Ronald, wat vind jij er dan van? Wat zeg je daarvan? Ja, dat is, dat is niet normaal. Nee, dat, dat is niet normaal. Oké. Okay. <laughs> ik, ik zou het niet doen in ieder geval. Nee, nou leuk is Roland, nu ben jij aan de beurt. Dus nu mag de rest van ja. Nederland jouw, uh, jouw gekke gewoonte beoordelen. Um, ja, hoe lang heb je deze gekke gewoonte al? Ja, eigenlijk al vanaf dat ik het mij kan herinneren dat ik dat doe. Oké. Okay. Vanaf dat je dus... zelf dus gewoon dingen kan kopen bijvoorbeeld. Uh, nee, wel eerder al. Als kleine jongen, zeg maar. Ah, oké, oké. Hé, nou, Ronald, vertel, wat je gek gekke gewoonte, Wat doe je? Nou ja, als ik uh, een zak puntjes in de winkel koop... dan eet ik de eerste twee broodjes... en de laatste twee broodjes eet ik niet op. Nou, dan blijft er in een zak van zes weinig over, zou ik zeggen dan. Uh, ja, dan blijven er twee broodjes <laughs> <Ja>. over. <ook maar. laughs> oké, okay, dus, dus, dus ik stel me even voor, hij is dan dubbel laags. Dus die twee voorste en die twee achterste, die eet je dan niet op. Hoi. Hey. Nee, echt niet. Nee, en, en waarom niet, uh, Roland? Ja, dat zou ik ook niet weten. Op een of andere manier niet lekker, denk ik. Of minder vers. Stugger. Ik weet het niet. Ik vind het gewoon niet... Uh, ja, ik eet het gewoon niet op. Nee, want... Oké, okay, okay, maar een zak heeft één ingang. Ga ik even vanuit. Dus die achterste ja. zouden juist wat verser zijn, toch? Die liggen het verste weg van het, van het stuk zuurstof, zeg maar. Ja, maar op een of andere manier, die liggen weer vooraan en achteraan in de oven op een of andere manier, denk ik. Ja, ik, ik, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Ik vind nee, ja, okay. ik het gewoon echt niet op. Hé, hey, maar per zak, begrijp ik dan dus, gooi jij vier bolletjes weg? Nee, nee, nee. Die, de rest van de bolletjes, die mogen mevrouw en de kinderen opeten. Oh, oké. Okay. Die, die, die gaan naar de favela's voor het pleps, achterin. Ja, want we weggooien doen we niet aan. Nee, oké, okay, oké. Okay, gelukkig maar, Want Ik dacht al, wat, wat ja. gaat het nou zijn? Oké, okay, dan is het een beetje de vraag, is het normaal of niet? om van een zak ja. puntjes de voorste twee bolletjes... en de laatste twee bolletjes niet op te eten. Nee, die eet ik ook echt niet op. En van een heel brood eet ik ook de kapjes niet op, dus... Ja, daarvan zou ik nog kunnen zeggen... oké, okay, begrijp ik nog, omdat het niet per se... het allerlekkerste stukje van het brood is, toch? Ja, ja sowieso is het niet lekker. Hey, en, en, en Ronald, uh, smeer jij dan zelf ook je brood? Want, want word je wel eens gefopt door, jou, uh, door jouw huisgenoten... zeg maar, dat ze dan niet zeggen dat... ja, snap je, dat ze jou, voor jou iets maken... en jou dan ja, toch... Het... Zou ik bij jou thuis iets krijgen? Dan eet ik het uit respect op. Maar thuis eet ik het echt niet op. Nee, okay. Echt niet. Uh, nou, normaal of niet, kom het door. Als je van een zak puntjes de eerste en de laatste bolletjes niet opeet. Nou, normaal of niet, Duitslag volgt zometeen. ik in Dark Before the Dawn. Normaal. Dat is normaal, man. Of niet. Lekker zo! man. Ja. Hé, hey Ronald. Ja. Ja, vertel, je hebt een gekke gewoonte. Ja, ik eet de laatste twee bolletjes. Of de eerste twee bolletjes en de laatste twee bolletjes... van een zak puntjes eet ik niet op. Nee, en hoe groot zijn de zakken puntjes bij jullie thuis? Uh, altijd die van tien stuks. Altijd die van tien. Dus er blijven er ja. dan sowieso... Um, uh, uh, dus het, vier over voor jou, uh, voor je huisgenoten. <lacht> ja. um, uh, die eten ze wel op, hè? Het is niet zoals ze de kliko ingaan, dat is niet. Nee, zeker niet. We gooien niks weg. Die komen nee. altijd ten goede. Je nee. um, eet het gewoon niet, je vindt het niet lekker. Je hebt er een soort theorie over in je hoofd dat ze achterin de oven liggen... en daardoor taaier zijn, <lacht> toch? Dat is een beetje ja. wat je zei. Nou ja, ook wat mijn meisje net tegen me zegt... is uh, ze hebben een soort ja, afronding, zeg maar, de broodjes. En die, hebben die, die in het midden zitten, die hebben dat niet. Nee. Ja, dat vind ik gewoon veel lekkerder. <laughs> ja, en in totaal willekeurig ingepakt natuurlijk. Maar toch is het inderdaad, Ronald, voor jou een no-go. Ja, absoluut. Nou, zeker. Dan, dan is een beetje de vraag, wat zegt de q music -gab? Wat denk je dat Nederland heeft gezegd? Nou ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Ik zelf ja, heb zoiets van, ja, zo gek is het niet... In nee. mijn ogen of in mijn ogen, dus... Nou, uh, Renate zegt, ha, te grappig. Wel een gekke gewoonte. Manny zegt, heel normaal, oh. doe ik ook. Oh. Uh, Nis die zegt, nee, natuurlijk is dat niet normaal van een aansteller. Vind jij jezelf een aansteller? Nee, eigenlijk niet, zeker niet. <laughs> uh, Johanna zegt nee, dat doe ik niet. Dat aan het begin van het einde eten, dat mogen mijn vriend en mijn dochter doen. Esme zegt normaal, ik vind het binnenste ook heel erg lekker. Lars vindt het niet normaal, Doreen vindt het niet normaal. Patrick zegt dan weer normaal, doe ik ook. Alex zegt niet normaal. En Jessica zegt ook niet normaal. Er is nog een audiobericht van Jordi, die zegt dit. Ah, dat is toch niet normaal. Nee, er is een uitslag. <laughs> Niet normaal. En het is toch niet normaal, helaas. Of niet, het is helaas. Hé, hey maar Ronald, maak je wel een hartstikke uniek persoon. Dus morgenochtend lekker weer een vers bolletje. Puntje uit het midden. Ja, absoluut. En dat is één wat zeker is. <laughs> um, dankjewel voor je gekke gewoonte, man. Tot later. Tot later. Fijne je uitzending. Je zelf een gek gewoonte hebt, Commodore die Q Music App. Dit is Martin Garrix. Walking through the door of this old and lonely. Place that used to feel like us. Remember.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 Gary's Backy Music en Youth to Love. Als ik kijk in mijn agenda, dan staat er op vrijdag 20 maart... een heel groot kruis. Belangrijke datum. Um, ben ik ben even benieuwd, zit hier nog iemand in de studio? Thomas, mijn rechterhand van dit programma. Staat er in jouw agenda op 20 maart ook een groot kruis? Zeker weten, ja. ja, ja, ja. Ben ik alleen benieuwd, als je nu aan het luisteren bent... of er op jou, in jouw agenda op 20 maart ook een groot kruis staat. Ik, ik, ik kan er bijna wel van uitgaan van wel. Zo niet... Uh, ja, dan moeten we zo meteen naar verklet. Moeten we zo meteen naar verklet? Uh, ook de alarmschrijver komt eraan. en ook kent ik de horizon. En stay. stay. stay nu ben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 NovaMora.nl Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? NovaMora.nl Dating vol passie. Word een sterkere leider. Met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl Het is nu al zomerseel bij Doei.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 D-Reizen. Live your dreams. World is... Het zijn de hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben... hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Met deals die je moet hebben. Zoals Dof en Aksdouche, Hand en Body, 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-Reizen. Live your dreams. En...